4 uur. Het NOS-journaal. Trudy Vendrig. De Tweede Kamer wil van staatssecretaris Zelstra opheldering over de regeling voor bijverdiensten van studenten. De regels werden in 2008 veranderd. Maar studenten klagen dat ze er slecht over zijn geïnformeerd. Vorige maand kregen bijna 20.000 studenten te horen dat ze in 2008 te veel hebben verdiend. en daarom geld moeten terugbetalen, soms honderden euro's. In 2008 werd voor studenten met studiefinanciering de grens voor bijverdienen wel verhoogd, maar tegelijk ging het bruto inkomen tellen en niet langer het netto inkomen. Dat leidde ertoe dat veel studenten nu toch moeten terugbetalen. De Tweede Kamer wil opheldering, zegt D66'er Van der Ham. Nou, sowieso is het heel opvallend dat er zoveel meer zijn dan de voorgaande jaren. He, dus dat moet echt even bekeken worden van hoe kan dat nou? Is er eigenlijk wel goed voorgelicht over de nieuwe regels die voorliggen? Mijn indruk is dat dat niet het geval is. En uh, ja, dan vind ik ook wel dat er een goede beroepsmogelijkheid moet zijn voor studenten... om te kijken of ze dat geld uh, dat het iets minder kan worden. Dus ik vind het nogal een grote stijging en dat moet eerst maar eens verklaard worden waarom dat is. Oppositiepartijen vragen om een coulance-regeling voor gedupeerde studenten. Minister Hille vindt niet dat zijn ambtenaren hebben geprobeerd informatie onder de pet te houden. In een kamerdebat over de misstanden bij een onderdeel van de marine in Den Helder... zei hij dat de directeur van de materieelorganisatie wel een beoordelingsfout heeft gemaakt. In een gesprek over incidenten op een kazerne in Den Haag... vroeg Hillen de directeur vorige maand of er nog meer van dit soort misstanden waren... en die antwoordde daarop ontkennend. De directeur dacht dat de misstanden in Den Helder al waren afgehandeld... maar later kwam toch allerlei nieuwe informatie naar buiten. Twee leidinggevenden uit Den Helder hebben een andere functie gekregen. Hille sluit verdergaande maatregelen tegen hen niet uit. Het kan best heel goed zijn dat er op den duur, zeker nu als er nog een heroverweging plaatsvindt... en het onderzoek nog is dat alsnog iemand uit wordt gegooid, ik weet het niet. Maar het, het ontslaan van iemand, het, is, het klinkt zoiets als van onthoofden en het probleem is opgelost. De minister zei tegenover een kritische Tweede Kamer... dat hij de Kamer niet onjuist en onvolledig heeft ingelicht. Op de A4 zijn automobilisten vorig jaar geflitst... terwijl er borden staan die waarschuwen voor trajectcontrole. Bij trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid tussen twee punten gemeten... en is het niet zo erg als je eventjes te hard rijdt. Op borden op de A4 staat dat er trajectcontrole is... maar in werkelijkheid is die nog niet in gebruik en zijn mensen geflitst. Het KLPD heeft dat toegegeven aan een bericht erover van RTL Nieuws. Volgens de Verkeersinformatiedienst... hadden de borden met trajectcontrole moeten worden verwijderd. Als er tijd is geweest in het afgelopen jaar om daar 13 keer uitgebreid te staan flitsen... dan is er ook tijd genoeg geweest om met een rolplakband dat bord af te plakken. Justitie wijst erop dat iedereen zich aan de maximumsnelheid moet houden... ongeacht de manier waarop wordt gecontroleerd. Energiebedrijf Green Choice heeft een boete van 2 miljoen euro gekregen van de NMA... voor onduidelijkheid in hun huis aan huisverkoop. Een ander energiebedrijf, Energie Direct, kreeg voor hetzelfde een boete van 1 miljoen euro... De mededingingsautoriteit zegt dat het voor consumenten niet duidelijk was of ze alleen korting kregen op hun bestaande contract of dat ze een nieuw contract aangingen. In een reactie noemt Green Choice de boete voor colportage buitenproportioneel. Natuurlijk komen er ook klachten uit, dat ontkennen we ook niet. Zullen we ook zeker fouten gemaakt hebben. Maar het is geen structurele fouten die we gemaakt hebben. En dat, ja, dat we ons zeer. We hebben het ook op een relatief kleinschalig niveau hebben het gedaan. Uh, het was gewoon een team, een team van, uh, van 10 à 15 mensen die langs de deur ging. Nou, dan is dit een, een totaal, uh, totaal losgeslagen boete. Is dit. Queen Choice zegt dat het bedrijf vorig jaar met de huis-aan-huis verkoop is gestopt. Het weer. Van het westen uit zon, maar ook nog kans op een bui. Vanavond overal droog, morgen vooral smiddags wat motregen. En bij een harde tot stormachtige zuidwestenwind wordt het dan een graad of 9. ANWD Verkeersinformatie. Het is niet al te druk begin van de avondspits. 43 kilometer in totaal. De meeste vertraging rond Amsterdam. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen de knooppunt De Diemen en Buidenberg 6 kilometer. Het is een aanrijding geweest tussen twee busjes. Tussen Muiderslot en knooppunt Buidenberg zijn nu drie rijschokken dicht. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch langzaam rijden tussen Breuken en knooppunt Oudrein over 5 kilometer. Het is een vaccinatie gaande in Amsterdam bij de sporthallen Zuid. Dat zorgt voor veel vertragingen op de A10 de Ring Zuid. Tussen Sloten en rij staat nu 2 kilometer. Andere kant op tussen knooppunt Amsterdam en Oud Zuid 4 kilometer.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 besloot hij kleur te bekennen. Ernst heers -Ballin. Een openhartig portret van een voormalig minister... met een onwankelbaar geloof in de rechtsstaat. Vanavond in profiel. Ernst heers -Ballin. De daad bij het woord. Bij Human op Nederland 2. DA pakt flink uit. Nu 1 plus 1 gratis op Ola's Regenerist, Total Effects... en Definity gezichtsverzorging. Alle combinaties mogelijk. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok en Alice de Bruin. Goedemiddag, nog een half uur, Villa VPRO. Wij gaan praten over Europa in ons Euroforum. En daarvoor schakelen we over naar een studio in Straatsburg. Goedemiddag, Fred Strobans. Goedemiddag. VPRO-medewerker zit daar samen met... Thijs Berman van de socialistische fractie in het Europarlement, lid van de Partij van de Arbeid. Goedemiddag. Goedemiddag. En Guy Verhofstadt, hij is fractievoorzitter van de Liberalen in het Europese parlement. Meneer Verhofstadt, ook u goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u zit daar nu in Straatsburg, daar zit u één keer per maand. Dat is een uh, totale verhuizing, iedere keer van Brussel naar Straatsburg. Daar is heel veel om te doen, al jarenlang. Iedereen vindt dat dat maar eens afgelopen moet zijn, althans, velen vinden dat. En vandaag, hebben wij begrepen, is er een historische stap gezet. Volgend jaar één keer minder ja. Straatsburg, Fred. Is dat historisch of niet? Ik hoor iemand al zuchten, ik weet niet wie dat was. Uh, ja, sommigen vinden dat wel. historisch in elk geval zijn enorm veel persberichtjes uh, bij mij binnengekomen... van Europarlementariërs die, die dit een grote overwinning uh, vonden... Uh, wat heeft men gedaan? Uh, ik, je weet, in augustus is het reces, is het dus vakantie. En dan houdt men meestal in september uh, twee plenaire zittingen in Straatsburg. Nou, heeft men er eentje in, vanaf 2012 in september geschrapt. En men gaat twee plenaire zittingen in één week in Straatsburg in oktober het houden. Dus één keer minder. Ja, dan moeten ze één keer, min, keer minder reizen. Er wordt gezegd dat uh, dat reiscircus elk jaar ongeveer 200 miljoen uh, kost. Ik heb dat dan even berekend. Gedeeld door 11, dan komen we op 18 miljoen minder uit. Hè, als je één sessie of één maand minder naar, uh, naar Saarsburg moet reizen. Maar ik heb ondertussen ook gesproken met de woordvoerder van het Europese parlement. Ja. En zij heeft het ook berekend en zij komt maar aan 8 miljoen. Ja, ja maar is toch, toch een bezuiniging, toch? Het is een bezuiniging. Ja, ja. Van van 8 miljoen, tussen de 8 en de 18 miljoen, denk ik. Luister eens Fred, er kan toch eigenlijk ook helemaal niks aan gedaan worden. Want er, er is een verdrag. En in dat verdrag staat nu eenmaal dat er 12 keer per jaar in Straatsburg vergaderd moet worden. Hoe je het ook bent of keert. Dus waar je het nou in propt en hoe je het nou ook noemt, dat moet gebeuren. Ja, en het parlement kan eigenlijk dat verdrag zelf niet wijzigen. Want dat moet per unanimiteit door alle lidstaten uh, gebeuren. En iedereen weet al bij voorbaat dat Frankrijk dit nooit zal goedkeuren. Nee, maar, maar even naar de parlementariërs bij jou aan tafel. Thijs Berman of Verhofstadt. Is dit een, een verbetering? Hm? 8 miljoen bezuinigen, dat is toch niet niks? Dus is een verbetering omdat voor het eerst duidelijk is dat het parlement in een grote meerderheid, met echt met een 100 stemmen meerderheid, uh, uh, zegt wij willen... Minder naar Straatsburg. Nou, dat is een vooruitgang. Maar om het nou historisch te noemen, dat gaat het me te ver. Er is, wel eens, er is eerder besloten om de vrijdagen af te schaffen. Toen werd het al wat korter. Nou, nu is het dan één twaalfde deel af. Dus moeten we nog elf keer heen? Is nog elf keer te vaak. We moeten gewoon in Brussel vergaderen en nergens anders. Eén zetel is genoeg. Dus we zijn er nog lang niet. Nee, Kieferhofstadt? Hm. Ja, ik. Nou, om het probleem op te lossen is er maar één mogelijkheid, dat is effectief een verdragswijziging. Hè. Want dit kan, uh, als we zo bezig zijn zoals we nu bezig zijn, dan zijn we nog denk ik uh, toch wel een jaar of 20, 30 uh, zoet met ja. het uh, veranderen van, uh, van de kalender en van het reglement hier. De enige goede manier om het op te lossen is een verdragswijziging en dat betekent uh, een onderhandeling met de Franse overheid, met de Franse regering. Dan moet je wat wisselveld uh, misschien... in je zak hebben, hè? effectief. Precies. Er is wat wisselgeld. Sommigen spreken om uh, bepaalde comité's... die nu in Brussel vergaderen... van die over te hevelen naar, uh, naar uh, Straatsburg. Er zijn er die uh, zeggen... Ja, waarom die, uh, die uh, zetel van de Europese Raad... Ja. Uh, die uh, met het verdrag van Nice... ik heb het nog onderhandeld met uh, Jacques Chirac... Uh, waarom die niet naar uh, Straatsburg laten komen. Dat is een andere uh, mogelijkheid. Ik herinner mij nog goed die discussie in Nice... toen ik die onderhandeling voerde met, uh, met Chirac. Toen heb ik uh, geprobeerd om de zetel van het parlement uh, definitief in Brussel te krijgen. Maar dat was uh, ook na vier uh, dagen, vier nachten en vier uren onderhandelen... <laughs> een, uh, uh, ja, een, uh, een onmogelijkheid. Dat was, dat was in 1999. Yes. En ook ja. toen was de PvdA al bezig met actie tegen dat Straatsburg te voeren. Ja. Nu was er weer onze ex-voorzitter Michiel van Hulten was heel actief deze dagen om te lobbyen binnen het parlement. Ook ex-parlementariërs is Ik hier, stel he? het volgende om, om het voor. voor. elkaar te krijgen. Laten we het ja. hebben over iets anders dan over Europa zelf. Ja. En waar Goed het idee niet vergaderd, laten we het eens hebben over andere zaken Juist. die in de wereld spelen, bijvoorbeeld Libië. Ja, Dit we waren gingen het u net suggereren van het te doen, ja. ja okay. Want, Libië. Uh, meneer Verhofstadt, u heeft uh, de vertegenwoordiger van de Libische oppositie uitgenodigd in het Europees parlement. Ja. Mahmoud Jebril. Wat, wat is dat eigenlijk voor man die daar vandaag was? Het is het uh, hoofd van het uh, crisiscomité uh, van de transitieraad uh, in uh, Libië. En de tweede man die uitgenodigd uh, uh, is, is eigenlijk de... Ja, wat ik zou durven noemen, de feitelijke minister van Buitenlandse Zaken van de Transitieraad in, uh, in, uh, in Libië. En dus de huidige, al was vroeger uh, ambassadeur van Libië in, in, in New Delhi in, uh, in Indië. Mm -hmm. En die twee vertegenwoordigen, namelijk die transitieraad... en de bedoeling die ze hebben is duidelijk te maken aan de buitenwereld... waar het nu in Libië om draait. Want iedereen zit maar te speculeren van wat willen de Libiërs. Willen de Libische oppositie dat er een militaire tussenkomst komt? Ja of nee? Willen ze een no-fly zone? Ja of nee? Wat vragen ze exact? En daarom was het absoluut noodzakelijk van de vertegenwoordigers... van de nationale transitieraad van Libië... Naar, naar hier te halen. Thijs Berman, wat, wat, uh, wat, wat, wat was dan precies zijn boodschap aan het parlement? Of hun boodschap? Waar vroegen ze concreet om? Nou, op dit uitstekende initiatief van de liberale fractie... Uh, uh, ik ben erbij zijn. De gastvrijheid was groot ja. hoor, bij de liberalen deze keer. Ik was erbij. Dus, en wat zeggen ze? Zij willen zo snel mogelijk erkend worden als de enige echte legitieme vertegenwoordiger van het Libische volk. Dat is één ding. En ze willen een no-fly zone, maar ze willen geen militairen naar Libië. Wat het eerste betreft, het is van essentieel belang op dit moment dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Gaddafi niet kan winnen. Als hij zou winnen zou dat desastreus zijn voor de wereld, voor het Midden-Oosten, voor Noord-Afrika. Dat mag niet gebeuren. Dat zou een voorbeeld zijn voor elke dictator van schiet er maar op los, dan is het wel oké okay en, we, en we laten je wel gaan. Dus dat kan niet. Als het daarvoor nodig is om die Libische transitieraad een zetje in de rug te geven en ze nu te erkennen, denk ik dat je niet onder die verantwoordelijkheid uit kan lopen. De no-fly zone hoort daarbij. Ja, maar dan nou heb ik wel begrepen dat uh misschien kan Fred daar iets over zeggen, Fred Strobans... dat Catherine Ashton, de minister van Buitenlandse Zaken van de EU... heeft gezegd dat ze deze man niet officieel wil uh, erkennen. Klopt dat? Nou, dat zij, is is de, zij is de hoge vertegenwoordiger uh, voor Buitenlandse Zaken van de Europese Unie. Ze was hier vanochtend te gast in het parlement om met het parlement uh, hierover te debatteren. En aan het einde ontstond een beetje tumult omdat het niet duidelijk was uh, wat de houding van Catherine Ashton aanstaande vrijdag bij alle ministers, uh, premiers van uh, alle 27 lidstaten zou zijn als zij daar de kwestie Libië in Brussel gaan bespreken. Um, uh, zij zei dat zij dat voorstel voor erkenning van de oppositie in Libië niet zelf zou doen. Maar het was mij ook niet erg duidelijk of zij daar, of, of zij dus aanstaande vrijdag het standpunt van het parlement gaat overbrengen. Dan nou, heeft die parlementen. Ja. ja, ik wilde dat even aan meneer Verhofstadt vragen. Of nee, is, nee, is u de, dat duidelijk geworden? Nee, mevrouw Ashton heeft niet gezegd dat zij tegen de erkenning is nee. van de transitieraad. Ze heeft alleen gezegd, uh, ik, ik, ik ga het zelf als hoge vertegenwoordiger niet voorstellen. Uh, het parlement heeft het voorgesteld. En het is nu aan de lidstaten van de Unie en meer bepaald aan de Europese Raad om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ik, ik moet u eerlijk zeggen... Ik begrijp mevrouw Ashton niet hoor. Ik vind dat het haar taak wel is, binnen haar mandaat, om zo een voorstel te doen naar de raad. En te zeggen, kijk, wij denken dat het politiek zinvol is om een zetje in de rug te geven van de oppositie, van de opposanten van Gaddafi en die raad te erkennen. Persoonlijk verwacht ik dat het parlement dat bijna unaniem gaat vragen, gaat goedkeuren. En ik verwacht toch ook dat er voldoende realiteitszin zal zijn in de Europese raad zelf om in die richting te gaan. En minstens. Is het proces op te starten om tot een formele uh, erkenning van die transitieraad ja, te komen. Ja, Thijs Berman, ja. mee eens? Helemaal mee eens. Maar tegelijkertijd, naast deze de politieke gestes die we moeten doen, is er toch echt ook een militaire geste nodig? Gaddafi schiet op dit moment op zijn bevolking met vliegtuigen. Dat moet stoppen. Ik denk dat je er ook niet onderuit kunt om in de Veiligheidsraad te zeggen... er moet een no-fly zone komen. Dat risico moeten we ook nemen. Nu Heb is het niet natuurlijk zo dat de Veiligheidsraad... helemaal niet, maar wel een no-fly zone... Maar de veiligheidsraad... Dat, dat moet de veiligheidsraad heeft met Rusland ja. Doen, ja. te maken. En Rusland gaat daar misschien ja. voor liggen. Is er dan een mogelijkheid, ik, ik, ik vraag ja, maar... het jullie maar, Fred, ook... dat, dat buiten hmm. de VM-veiligheidsraad, hmm. bijvoorbeeld de NAVO... Ja. met steun van Europa, dat gewoon zelf gaat doen... Hmm. Well, kijk, indien bijvoorbeeld de Arabische Liga dit zou vragen... Plus de Afrikaanse Unie. Zij vragen dit ook, hè? Ja, de Arabische Liga doet dat al. Maar ja. ook de Afrikaanse Unie. En dan tegelijkertijd eventueel ook de Europese Unie. Dan zou er een situatie kunnen ontstaan waarbij men toch uh, rond uh, een eventueel veto, uh, denk maar aan een Russisch veto. daar dan spreken we dan over Chinees? een Russisch veto of een Chinees veto, uh, zou kunnen heenkomen. Uh, en uh, we moeten dan, als we spreken over een off-fly zone, niet beginnen denken aan massale bombardementen van wat dan ook. Hè? Het gaat erom, zoals dat ook trouwens in Bosnië is gebeurd. En uh, al in uh, vorige gevallen is gebeurd, namelijk om ervoor te zorgen dat de helikopters en de vliegtuigen door Gaddafi niet worden gebruikt om die opposanten verder ja, uh, uh, te vermoorden, af te knallen. Want dat is wat vandaag uh, de dag namelijk in Libië nog altijd gebeurt. Het is dus met andere woorden een zuivere defensieve actie. En uh, zoals hier al aangegeven is, de Libische oppositie belst absoluut geen militaire actie. Ze willen dat die Libische revolutie een Libische revolutie blijft, maar een non-fly zone zou dat noemen, zou zeer uh, behulpzaam zijn. En daar vragen ze ook om. Thijs Berman, ben je het daarmee eens dat het eventueel mogelijk zou zijn om dat buiten de VN-veiligheidsraad om te doen? Kijk eens, de, de, de genocide in Cambodja is alleen maar gestopt omdat Vietnam daar is binnengevallen. Dat ging tegen elke VN-resolutie in. Dat mocht helemaal niet, die invasie. Toch was het goed dat de Vietnamezen dat deden. Dus de Veiligheidsraad is niet een heilig instituut. Je moet proberen. Ten koste van zoveel mogelijk, van heel veel, moet je proberen dat VN-mandaat te krijgen, de Russen te overtuigen. Lukt dat niet, dan vind ik dat de optie van Guy Verhofstadt een terechte is. Als er zoveel internationale organisaties zijn, EU, Afrikaanse Unie en Arabische Liga, die zeggen: luister, een no-fly is gewoon, zorgen dat die bevolking niet beschoten kan worden, ja, dan moeten wij dat doen. ja. Heel even meneer Verhofstadt, wat vandaag ook bekend werd, dat in het Europees parlement eh, foto's opdoken waar EU-leiders en ook u als ex-premier van België in een gezellig onderontje te zien eh, waren met Gaddafi. Heeft u de foto ook gezien of, of is die er niet? Gezellig zou ik het niet genoemen. Nee. Uh, ik heb gewoon, uh, zoals elke regeringsleider in 2004, nadat er vanuit Londen en het oplossen van de Lockerbie-zaak uh, een uh, mededeling kwam. Oké, okay, uh, Gaddafi kan ontvangen worden uh, in Europa. Maar het is nooit gezellig geweest. Ik heb meneer Gaddafi inderdaad ontvangen, net zoals alle bijna uh, lidstaten van de Europese Unie, maar ik vond dat allerminst uh, gezellig, maar, maar u goed, dat, uh, zo, Ja, maar zo'n foto, ik bedoel iedereen ziet dat weer ja, op zijn eigen manier. Het is wel symbolisch voor hoe ja, het Westen op dat moment met Gaddafi omging. Maar kijk, laten we het maar even zeggen. Uh, natuurlijk heeft het Westen uh, gedurende een aantal jaren op een, uh, ja, laat maar zeggen, toch wel uh, uh, hypocrite manier daarmee omgegaan en zaken door de vingers gekeken. Maar veel erger vind ik iets anders. Veel erger vind ik dat als in Tunesië ...en in Egypte en nu in Libië... Ja die, ja, ...die oproer komt... ...en die revoluties van start gaan... ...dat we dan eerst weken en weken geaarzeld hebben... ...om dat te erkennen... Mm -hmm. ...als echte revoluties... ...waar jongeren, mensen, de bevolking... ja, ...democratie wil... ...we hebben altijd gezegd... ...oh kijk, het moslimfundamentalisme Precies, is daar... Ja. ...en dan vergelijken met Iran... ...dat was veel erger... ...want tenslotte, het zijn wij niet in 2004 en 2005... ...die de democratie konden invoeren en opleggen... In Libië, we hebben dat ene keer geprobeerd. Uh, allez, ik heb het niet geprobeerd, de Amerikanen hebben het geprobeerd in Irak. En met, welk, uh, met welke tragedie als gevolg? En dus met andere woorden, het opleggen van een democratie heeft geen zin. Maar nu dat die revoluties van onderuit naar boven komen, nu is het de taak, denk ik, van Europa van helemaal aan de zijde te staan van diegenen uh, die die democratische beweging... Thijs Berman, laatste woord hierover, over Libië? Er hoort nog iets bij, dat is als het hier nog verder misgaat en het een burgeroorlog wordt, dan verwacht de Eurocommissaris voor Humanitaire Actie, Kristalina uh, Georgieva, een 600.000 vluchtelingen die uit... Libië zouden stromen. Een klein deel daarvan kan in Europa terechtkomen. Daar moeten we dan niet voor weglopen. Ook niet als Nederland. Als die mensen allemaal zouden aanspoelen in Schimon en Koog... zouden we ook onmiddellijk vragen om Europese solidariteit gezamenlijk die verantwoordelijkheid te dragen. Daar moeten we over kunnen nadenken in ons land. Als het zo ver komt, dan zullen we die verantwoordelijkheid moeten delen... en de Italianen niet aan hun lot overlaten. Lieverhoofdstad, nog even een reactie daarop? Ja, ik ben het volledig eens daarmee, want uh, nu optreden met andere woorden en, en, en de oppositie steunen zo snel mogelijk hopen met een no-fly zone dat dit achter de rug is. En democratische regime krijgen in Libië, ik denk dat dat nu de, de prioriteiten zijn en op die manier ook vele problemen die daar juist aangestipt zijn uh, kunnen vermeden worden. Goed, we gaan van Libië praten over de eurozone, zoals die wordt genoemd. Vrijdag komen in Brussel de staats- en regeringsleiders van die eurozone samen. En uh, Fred, uh, zij zijn het in principe eens over één uh, een, uh, economisch, fiscaal en zelfs sociaal beleid. Maar hoe, hoe moet dat eruit zien? Kijk, er is al een pakket goedgekeurd door de, of, of voorgesteld door de Europese Commissie. Dat komt over enkele weken en maanden op de tafel van het Europese Parlement terecht. Daar zit onder meer in dat de begrotingen van de lidstaten van tevoren moeten worden voorgelegd aan de Europese Commissie. En die maakt dan op in aanmerking en gaat dat terug naar de lidstaten en naar de nationale parlementen. Maar dat betekent wel dat die begroting of die begrotingen van al die landen die komen een beetje onder curatelen van Brussel te staan. Hetzelfde zal met de staatsschuld gebeuren. Maar wat nu nieuw is, is dat de staats- en regeringsleiders van de eurozone volgende vrijdag in een speciale top bij elkaar komen om voorstellen te doen over zeg maar wat zij noemen economic governance, echt economisch beleid, gestroomlijnd voor uh, uh, zeg maar alle eurolanden. En daar zitten dan dingen in, zoals concurrentiekracht, productiviteit, loonkosten, de lonen, pensioenleeftijd en zelfs belastingen. En uh, dit is natuurlijk nieuw, want dit waren allemaal bevoegd die die landen zelf in handen hadden en die die nooit eigenlijk wilden afgeven. Mm -hmm. Maar de, de kwestie nu is van wie gaat uh, dit soort uh, maatregelen, wie gaat die op papier zetten, wie gaat die uitvoeren en wie gaat die controleren. Okay, en daar is... Is eigenlijk nu, daar is eigenlijk nu de discussie tussen het parlement en de lidstaten over. Meneer Verhofstadt die hier aan tafel zit, die zegt, kijk eens aan. Als we dit gaan doen, moet dat ook wetgeving worden. En dat, die wetgeving moet Laat opgesteld worden door de, door de Europese Commissie. Dat even en dan maar moet het. Ja. En, dan, en dan het parlement heeft zijn zegje daarover. Ja, Waarom? Omdat ik gewoon niet geloof in het feit dat lidstaten zichzelf gaan sanctioneren. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik ben negen jaar lid geweest van de Europese Raad. En ik heb nooit meegemaakt uh, dat wij ons zelf sanctioneerden. Dat wij zelf uh, met de vinger wezen naar de slechte leerlingen in de klas. Dat gewoon niet. Maar zegt u dan, niet. als het bij wet wordt vastgelegd, is het dan zo? Dan is het wettelijk en kan dan het Europees Parlement gewoon als, als geheel da, een land ergens op soort, dat, dat heeft het voordeel inderdaad dat het Europees Parlement ook uh, landen uh, zou kunnen uh, kijken of dat zij dus wel degelijk de regels volgen. Het tweede voordeel dat het heeft is Namelijk dat de commissie dan kan sanctioneren als een lidstaat niet doet wat het moet doen. Ik vergelijk het altijd met de competitieregels. U kent dat de competitieregels, het feit dat er geen staatshulp kan gegeven worden, dat er geen kartels kunnen gemaakt worden, geen monopolies mogelijk zijn. Dat wordt vandaag gecontroleerd door de commissie. En dat wordt gecontroleerd op een uitermate strenge manier. Gelukkig maar, want dat creëert uh, uh, groei en de interne markt. In, neem nu eens even, stel u eens eeuw. even voor dat die concurrentieregels zouden gecontroleerd worden door de lidstaten. Er zou nooit één bedrijf die de concurrentieregels overtrekt, die een kartel maakt, ooit veroordeeld zijn geworden uh, voor de overtreding daarvan. Want er zal altijd een lidstaat geweest zijn die de hand boven de hoofd zou gehouden hebben van, van, van die bedrijven. Dat is de reden. Thijs Beerman, hoe, hoe kijk jij hier tegenaan die, die plannen waar vrijdag over gepraat wordt? Ik bedoel, wat, wat heeft een Europese burger daaraan? Kijk, dat er meer moet worden gecontroleerd op de schulden die landen aangaan en op hun staatstekort, hun overheidstekort, dat is duidelijk, daar is veel in misgegaan. Daar moet meer in worden samengewerkt en landen moeten hun boeken open doen en zeggen hoe ze er precies voor staan. En dat daar sancties bij horen is duidelijk en dat inderdaad de raad van regeringsleiders die, die sancties niet zou opleggen, dat, dat denk ik ook. Iets anders is, wil je diezelfde controle ook als het gaat over loonontwikkeling? Als het gaat over sociaal beleid. Bij ons is het zo dat de sociale partners gaan over de loonontwikkeling. En dat het, Euro, dat het Nederlandse parlement besluit wat het sociale beleid, het sociale stelsel van ons land zal zijn. En daar wil ik helemaal niet vanaf. En hetzelfde geldt voor ons pensioenstelsel. Ik moet er niet aan denken dat dat door de Europese Commissie zal worden bepaald wat daar de grenzen van zouden zijn. Je kunt over sommige belastingzaken, zo van de vennootschapsbelasting, kun je zeggen... Nou, er zijn landen die hebben een zo lage belasting op vennootschapswinsten... Dat mag wel wat omhoog, want dit is niet helemaal een goede concurrentieverhouding tussen de Europese Unie lidstaten, zoals Ierland, Estland. Maar dan moet je zeggen, maar dan het is het weer een concurrentiezaak ja, maar dan He? moet je dus minima, en maxima vaststellen. Maar ik zou ervoor pleiten om niet de loonontwikkeling en sociale stelsels... of fiscale stelsels, om die gelijk te, scha te, scha te willen schakelen. Meneer Verhoofdstad, wilt, exact... wilt u dat als liberaal? Wilt u die gelijk nee, nee, schakelen? Maar dat is, nee, ik ben, dat is ook exact mijn mening. Ik vind niet dat het voor al de 27 lidstaten... of alle 17 lidstaten van de eurozone hetzelfde moet zijn. Namelijk, ik wil convergentie. En convergentie betekent dat je minimum normen vastlegt en ook maximumnormen. En dat elk land dan zelf ja, maar... de beslissing neemt hoe het zich ontwikkelt met zijn loonontwikkelingen, met zijn pensioenhervormingen, op die brede baan die, baan die je afgetekend hebt. Dus ik ben absoluut tegenstander van het competitiviteitspact zoals het er nu maar, uitziet. Maar, maar wat het geeft, want het maakt dus dat voor alle landen hetzelfde identiek, hetzelfde maatregelen moeten getroffen worden. En daar geloof ik helemaal niet in. Maar op dit moment is het zo dat de commissie dat Barroso, dat Merkel en Sarkozy alleen maar komen met voorstellen die de werknemers raken, de laagste lonen, de ambtenaren, de overheidsdiensten. En het is nooit zo dat het gaat over... De hoogstinkomens, de bonussen. Uh, hier no herkennen wij de het is een man. Ja, neem me niet kwalijk. Ik moet zeggen, ik ga niet het. Nee, nee, maar dat ja, is ook goed om te horen. Ik denk dat ik een van de grote criticasters ben. straks geraken we hier nog een groot benelux paars. Dat is nou ook weer niet de bedoeling. Nee, nee, maar ik wil nee, maar zeggen dat die voorstellen van de commissie, daar ben ik wantrouwig over. Omdat die voorstellen van Barroso zoals ze nu zijn... Alleen maar gaan over het beheersen van de loonontwikkeling en het aanpakken van de sociale stelsels. Als je dan kijkt naar de enorme rechtse meerderheid in de Europese Unie, dan wil ik daar niks van hebben. Fred, heb je enig idee, uh, jij als watcher daar, hoe, ja. hoe, hoe, hoe dat ligt? Of meneer Berman en meneer Verhofstadt eenzaam staan, zal wel niet hoor. In, hun, nou, in, hun, in de, hun sceptische houding hier tegenover? Nee, de verdeeldheid is over, gaat natuurlijk ook over links-rechts, over de inhoud. Hè. Worden de, de werknemers aangepakt of worden bijvoorbeeld de banken en de bonussen eh, aangepakt? Maar waar het parlement, dat is mijn mening uh, en, en mijn observatie, het wel over eens is, is toch een beetje dat dat standpunt van uh, meneer Verhofstadt opgegeven. Geld maakt, van kijk eens... Um, als er maatregelen komen, als er convergentie komt, zoals meneer Verhofstadt dan zegt dan, mo dan moet dat op papier gezet worden door de Europese Commissie in wetten, in Europese wetten gegoten worden en dan heeft het parlement daar nog zijn zeg over. En als je het aan de lidstaten overlaat, dan heeft niemand er zeg over en zoals meneer Verhofstadt zegt, dan gebeurt er ook niks. Nou, de situatie is inmiddels wel veranderd. Hè? Dat is dat voor de crisis werd er heel weinig gecoördineerd en afgesproken. Nu is die crisis er geweest en we hebben de Griekse neergang gehad en we hebben het nood plan daarvoor gehad. Inmiddels is het zo dat lidstaten wel drie keer uitkijken voordat ze uit de band springen. Ze zijn allemaal als de dood en ze kijken enorm naar elkaar. Dus is het nog nodig om zoveel te willen coördineren op alle gebied? Ik denk dat als je streng bent op begroting en op schuldenlast, dan is dat in principe voldoende. Ja, ik denk dat niet. Uh, daar verschil ik van mening. Waarom? Omdat uh, monetair beleid heeft ook uh, economisch beleid nodig. Men heeft dus de voorbije maanden toch duidelijk gezien dat de monetaire Unie zonder een economische unie geen zin maakt. Eigenlijk het probleem van Griekenland, in mijn uh, opinie, is meer een probleem natuurlijk van, van openbare financiën, hè, van ja. enorme schuld. Maar dat is veroorzaakt door economieën die uit elkaar aan het groeien zijn. En dus de spreads die we hebben, het verschil in rentevoet tussen uh, Duitse overheidsobligaties en Griekse overheidsobligaties. Dat mens is, hè, uh, vandaag dat verschil. Dat is mede veroorzaakt door het uiteengroeien uh, van de economieën, een competitieve Duitse economie en een veel minder competitieve Griekse economie. Dus nee, maar, het is niet alleen een kwestie van openbare financiën. Het is ook een kwestie van economisch uh, beleid. En als we dit nu zouden doen, kijk, ik vind dat we wel een enorme het is stap, hè? Nee, maar ik vind wel dat we een enorme stap voorwaarts nee, hebben maar, gemaakt. Hè? Dus we hebben een debat ja, gehad de voorbije dagen. Pardon. En wat was de conclusie van het debat? Algemeen, wij willen een economische unie. Ik herinner mij als we dat vijf jaar geleden zeiden: dat er een economische unie in Europa moest komen. Dat we zeiden: nee, daar heeft Europa niets mee te maken. Nu erkent iedereen, ook al gebruikt men de verkeerde methode. Merkel gebruikt de verkeerde methode. Uh, erkent iedereen dat er een gezamenlijk economisch beleid noodzakelijk is in de Europese maar Unie. Maar meneer Gieferhofstadt, hoe kijkt u er dan tegenaan dat hier vanuit Nederland. dat zien we net ook weer op het ANP verschijnen. dat premier Rutte bijvoorbeeld, ook van de, de liberalen zeg maar hier. die is toch redelijk uh, uh, afhoudend? Afhoudender dan u, in ja, ik. Ja, maar ik begrijp, dat wel. ik begrijp dat wel, want dat heeft ook veel te maken met, uh, met de, de ontwikkeling van de voorbije jaren in Nederland. Laten we dat toch maar even herkennen sinds het uh, mislopen van het referendum. Maar uh, je kan niet tegelijkertijd zeggen, kijk, uh, wat de Grieken doen kan niet. Die moeten zwaarder optreden, die moeten ervormingen doorvoeren. En dan tegelijkertijd zeggen. Ja, maar Europa mag die hervormingen niet opleggen aan Griekenland. Het is het een of het andere. Dus de politieke leiders in Europa moeten goed weten wat ze willen. Als ze zeggen, kijk, de Grieken moeten hun manieren is... houden en moeten hervormingen doorvoeren, dan moet je aan Europa ook de macht geven om die hervormingen af te dwingen. Ja, maar dat gaat nogmaals nog nog nog nog steeds heer, over begrotingstekorten en schuldenposities van landen. In Griekenland En de Griekse economie gaat niet morgenochtend lijken op de Duitse economie. Duitsland is een exporteconomie en Griekenland is een economie die vooral draait op toerisme. Hmm. Dat gaat niet gelijk worden. Nee, nee, zij maar, kunnen dat hun economie heel moeilijk stimuleren zoals de Duitsers dat hebben gedaan door hun lonen te matigen. Nee, maar ze zouden bijvoorbeeld huh? op het vlak van uh, pensioenhervormingen misschien toch uh, even kunnen kijken naar wat er in Nederland gebeurt. In plaats van uh, de dolce infarniente uh, die ze er voorbij hebben. Ja. Maar, de, maar dat, is, dat is zeker. Ik, en dus ik, een ik, beetje meer economische coördinatie. Bij ja, meneer Berman. Ja. Thijs Berman, lid van de Socialistische Fractie in het Europarlement. Hartelijk goed, bedankt. Guy staat fractievoorzitter van de Liberalen in datzelfde parlement. Ja. En onze eigen parlementwatcher daar in Straatsburg, Fred Strobans. Hartelijk bedankt. En dit was meteen. De villa voor vandaag. Morgen zijn we er niet, want we worden overal keihard geschaatst. Uh, dus dan geen villa. Blijf wel nu luisteren naar deze zender, want zo meteen krijgt u naar het nieuws... het Radio 1-journaal, Tim Overliek. En dan borduren we een beetje voort natuurlijk op wat jullie al hebben besproken... de afgelopen uur, het debat over Emmet Hillen, de ontwikkelingen in Libië. We hebben Hans-Jaap Melissen met, uh, zo direct met een iets wat verontrustend ooggetuigenverslag uh, aan het front. Uh, het, het gaat er behoorlijk keer, zal hij gaan vertellen. En we gaan uitgebreider in op de studiefinanciën. En het terugbetalen ervan als studenten te veel hebben bijverdiend. Hoop verwarring, hoop onduidelijkheid bij studenten. Dan gaan we de komende twee uur eens even helemaal haar fijn uitzoeken. Na het nieuws met Trudy Ventrich, Radio 1. Het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil van staatssecretaris Zijlstra opheldering over de regeling voor bijverdiensten van studenten. In 2008 werd de grens voor bijverdienen verhoogd. Studenten klagen dat ze niet wisten dat toen ook het bruto inkomen ging tellen en niet langer het netto inkomen. Bijna 20.000 studenten kregen onlangs te horen dat ze in 2008 te veel hebben verdiend en daarom geld moeten terugbetalen. Energiebedrijf Greenchoice heeft een boete van 2 miljoen euro gekregen van de NMA voor onduidelijke huis-aan-huis verkoop. Een ander energiebedrijf, Energiedirect, kreeg voor hetzelfde een boete van 1 miljoen euro. De mededingingsautoriteit zag dat het voor consumenten niet duidelijk was of ze alleen korting kregen op hun bestaande contract of dat ze een nieuw contract aangingen. Greenchoice noemt de 2 miljoen buitenproportioneel.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 En bondscoach van Marwijk heeft Arjen Robben voor het eerst sinds het WK in Zuid-Afrika... weer opgenomen in de selectie van Oranje... voor de twee kwalificatiewedstrijden tegen Hongarije. Oranje speelt voor plaatsing bij het Europees Kampioenschap volgend jaar. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. De avondspits is nog niet al te druk met 77 kilometer file. Wat wel opvalt is dat de meeste vertraging rondom Amsterdam zit. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen de knopende de en Muiderberg 9 kilometer... Dat was een aanrijding met drie busjes. Heel even waren daar drie rijstroken dicht. Daardoor is het ook wat vastgelopen op de A9 Amstelveen richting Diemen. Voor knooppunt Diemen staat 3 kilometer. Op de A4 hoofdlied richting Vlaardingen. Voor knooppunt Ketelplein staat 4 kilometer. Na een aanrijding is bij het Ketelplein de rechte rijstrook dicht... Al de hele dag aardig wat drukte op de a 10 ring Zuid... heeft te maken met een vaccinatieactie in de sporthallen Zuid. Daardoor op die ring nu tussen knopend Amstel en Oud-Zuid 3 kilometer. Bent u het type dat van houdt Of meer van de palmboom? Wat voor pensioentype bent u? Doe de test van Nationale Nederlanden op nn.nl. Of bezoek onze pensioenbus. Op nn.nl ziet u wanneer die bij u in de buurt is.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 NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag. Zometeen gaat u horen hoe Hans Hille zich uit een lastig kamerdebat heeft gered... over misstanden bij Defensie in Den Helder. Natuurlijk berichten we over de situatie in Libië... maar ondertussen verliezen we ook de situatie in Egypte niet uit het oog. Moslims en christenen gaan elkaar te lijf in het machtsvacuum dat nu is ontstaan. En we zijn live bij de training van de vrouwen van FC Utrecht. Ook die club heeft namelijk besloten te stoppen met het vrouwenvoetbal. En we hebben veel, veel reacties binnengekregen over de studiefinanciering. Het blijkt dat veel studenten... Verrast zijn dat ze geld moeten terugbetalen. omdat ze te veel hebben bijverdiend in 2008. Dat was hen niet duidelijk. We zijn er met het Radio 1-journaal. Tot half zeven vanavond. Aanhangers van Gaddafi lijken steeds meer terrein te winnen in Libië. Dit weekend heroverden ze het stadje Ben Jawad. En vandaag wordt er gevochten om Ras Lanouf. En Ras Lanouf is een stad aan de kust die erg belangrijk is voor Gaddafi, vanwege de vele olieraffinaderijen. Hans-Jaap Melissen, correspondent van de Wereldroep Omroep, is in Ras Lanouf. En Hans-Jaap, krijgt daar iets mee van de gevechten? Ik heb nu zicht op een paar grote rookkolommen die opstijgen aan de rand van rasna Er is hier uh, urenlang met zware artillerie geschoten vanaf de Gaddafi-kant richting uh, de opstandelingen. Die zetten daar af en toe ook wel wat zwaars tegenover. Maar ze staan ook volgens werkeloos te kijken met hun kalashnikovs. Van ja, wat moeten we hier nu mee? Maar ja, die zwarte rookkolommen die zijn van olieopslagplaatsen, ruwe olie, die in de brand is gegaan. Um, ja, dat. Wat ook opvallend is, is dat uh, die gevechten dus plaatsvinden weer dichter bij Rastanouf. Dat betekent dat uh, Gaddafi-mensen echt niet uh, verliezen op dit moment. Of wie hier nou wint, is onduidelijk. Maar uh, het is wel duidelijk dat de rebellen, de opstandelingen, niet verder westwaarts kunnen oprukken. Zeker niet als er zulk zware schut tegenover staat. Uh, dat de, de grond trilt de hele tijd. En, het was even net rustig. Nu hoor je wat auto's langs scheuren die dat uh, het gebied ontvluchten. Maar ik zag de ene ambulance naar de andere naar de kliniek in uh, Rasnalouf rijden. Er zijn weer heel veel gewonden en waarschijnlijk ook wel doden gevallen. Maar dat laatste kan ik nog niet uh, bevestigen. Heb jij gesproken met mensen onderweg die wellicht vrezen voor de opkomst van het leger van Gaddafi? Ja, heel veel mensen zijn daar bang voor en zeggen, uh, als er niet gauw internationaal een oplossing komt, dan gaat het hier helemaal verkeerd. Dan rukt hij op naar Rasnaroof en misschien nog wel verder. Uh, misschien wel naar Benghazi. En uh, je ziet hier ook staan met te lichte wapens eigenlijk om die, uh, ja, al die inslagen die je ziet komen, he, al het zware geschut om daar iets tegenover te stellen. Wat mij opvalt is eigenlijk het redelijk amateurisme waarmee de opstandelingen uh, denken het leger van Gaddafi aan te kunnen. Uh, wat is jouw inschatting als je daar voortdurend uh, langs de diverse stellingen rijdt? Ja, een soort naïviteit en enthousiasme en een doodsverachting die ik zelden heb gezien hoor. En uh, daar is ook onenigheid over hè, tussen de, de, de in de leiding van de, de militaire leiding van de rebellen en de, ja, de leiding van de jonge mannen. Die is er niet echt. Er zijn wel is er overleg met bepaalde types die, die uh, banden hebben met deze jongens, maar ja, over hoe dat nou moet gaan en hoe ze, of ze verder moeten oprukken of ze, of ze moeten wachten op, op uh, zware materieel. Ja, en de Gaddafi-troepen wachten daar niet op. Die schieten van alles en nog wat ze hebben deze kant op. En ze zijn nu in een plaatsje blijkbaar uh, tussen Rastanoef en Ben-Jawad. ben, -Jawad. ben -Jawad, daar zaten ooit de rebellen. En uh, ja, en die zijn dus nu verder teruggedreven. Maar ook dat andere plaatsje, daar zitten ze dus ook niet meer. Nou ja, dan is er alleen nog Rastanoef ik denk dat Gaddafi dat heel graag wil hebben. Uh, vanwege de olie, waarvan er nu een gedeelte uh, brandt. Maar uh, want na Rasanouf is het ongeveer 100 kilometer woestijn verder oostelijk. Dus als je het dan hier in handen zou hebben, dan heb je een soort, soort west-oostgrens. Met heel veel niemandsland ertussen, en dan zit je eigenlijk veilig. Dus daarom is Rasanouf zo belangrijk. Ja. Heb je enig gezicht op de manier waarop het leger van Gaddafi. De aanval opent, of in ieder geval stellingen betrekt waarmee uh, uh, beetje bij beetje uh, het gebied wordt teruggewonnen? Uh, ja, het is gewoon een kwestie van zwaar schut inzetten. en dat kun je dan weer een beetje verder naar voren rollen. als je denkt van, nou ik zie niemand meer terugkomen vanaf de andere kant. Maar ik heb te veel gewonden gezien in deze oorlog en ook wel in andere. om mijn hoofd nou echt heel erg over die heuvel hier te steken. Hè? Een beetje de zandduin waar ik beter zicht zou kunnen hebben op wat er gebeurt. Maar uh, om dat nou te gaan doen. Voor de NOS, voor Radio 1, voor de wereldgroep. Nee, dank u wel. Zouden we nooit, nooit van je verlangen om dat gevaar te lopen, Hans Jaap? Heb je wel enig zicht op wat een no-fly-zone zou kunnen betekenen? Dat is op dit moment de discussie in Brussel, bij de NAVO, in Amerika en New York... bij de VN Veiligheidsraad, wellicht later deze week. Hoe zou die dit soort gevechten kunnen voorkomen? Ik vraag me af hoeveel het zou helpen, want uh, op dit moment... zijn er heel weinig vliegtuigen vandaag in de lucht geweest. Net uh, was er eentje, maar die deed niks, die gooide niks... En, uh, dus wat dat, wat dat betreft zou het nog niet eens heel veel uitmaken. Uh, kijk, de mensen weten, we weten hier niet. Uh, de mensen hier weten niet of hij maar een paar vliegtuigen kan inzetten. of dat hij het nog niet durft om met nog veel meer vliegtuigen te komen als hij echt in het nauw zit. He, omdat hij misschien wel bang is voor die uh, no-fly zone. Uh, dat hij zich daarmee een beetje rustig houdt. Maar uh, kijk, ook op dit moment zonder die vliegtuigen vandaag. Ja, is er heel veel, veel zwaarder geschud aan de Gaddafi-kant dan aan de uh, opstandelingenkant. Dus wat dus op dat betreft hebben ze het ook al lastig. Dankjewel Hans-Jaap Medelsen vanaf het front. Hans-Jaap Medelsen van de Wereldomroep. Minister Hille van Defensie had een pittig debat vanmiddag in de Tweede Kamer. Hij moest zich verantwoorden voor misstanden bij een marineonderdeel in Den Helder. Zoals bijvoorbeeld diefstal van computers daar en een sterk onderling wantrouwen. Verslaggever Wilco Boom heeft het debat gevolgd. Wilco, um, ging Hillen door het stof waar een groot deel van de Kamer op uit was? Integendeel zou ik zeggen. De Tweede Kamer ging er inderdaad stevig in, behalve Hillens eigen partij het CDA. En concludeerde dat de trap van bovenaf moet worden schoongeveegd. Dat ambtenaren die grote fouten maken ontslagen moeten worden, dat zei de VVD onder andere, dat er sprake van structurele problemen is, dat vonden ze bijna allemaal, en GroenLinks noemde minister Hillen zelf een onderdeel van het probleem. Er is volgens de partijen sprake van structurele problemen bij Defensie, maar de minister zelf die wilde er helemaal niks van weten. Het gaat volgens hem op zichzelf staande incidenten, die nu eenmaal onvermijdelijk zijn in zo'n grote organisatie als Defensie, waar 70.000 mensen werken. Toen wil ik echt bestrijden dat het allemaal zo'n ellende is. Ik bagatelliseer nogmaals niks. Natuurlijk gaan er heel veel dingen goed. Het zou, het zou te zot voor woorden zijn. Als we 8 miljard uitgeven, dan gaat heel veel fout. Maar het feit dat er een probleem wordt gesignaleerd, wil dus niet zeggen dat het alleen maar zak en as is. Heer Pakhuis. Nou, voorzitter, met alles wat de minister zegt, wordt hij steeds meer deel van het probleem. Met al die checks en balances die genoemd worden constateer ik dat er niet een incidentje is in Den Helder... wat twee dagen heeft geduurd. 99 of 100 keer hoort u het ook nooit, omdat het goed is afgehandeld. En op het moment dat het een keer fout gaat, dan gaat het fout. En dan hebben we dit soort sessies. En dan proberen we alsnog de zaak zo goed mogelijk op te lossen. En dat is wat ik aan het doen ben. Ja, volgens minister Hillen zijn er dus geen structurele problemen... in de krijgsmacht. Hij konden de over kondigde overigens nog wel een paar maatregelen aan. Zo komt er een extern onderzoek van een voormalig inspecteur-generaal... van de strijdkrachten. Die moet uitzoeken of er eh, niet hier en daar toch iets meer aan de hand is. Maar voorlopig houdt hij het dus op dat het incidenten zijn. Ja, en een belangrijk verwijt van de Kamer was... dat hij het parlement hierover niet goed heeft geïnformeerd... Hè, in een eerder stadium, dat hij niks over Den Helder gemeld heeft. Ja. Hoe kwam hij daaruit? Nou, de belangrijkste vraag was inderdaad of Hille wel voldoende gezag heeft... op het ministerie, of hij kan vertrouwen op informatie... die zijn ambtenaren hem moeten geven en niet hadden gegeven. De oorzaak was inderdaad die kwestie in februari... toen hij dus niet wist van de wantoestanden in Den Helder. En dat hadden ambtenaren hem niet verteld. Maar volgens Hille was dat een weliswaar een inschattingsfout van die ambtenaren. Maar hij, hij vond dat wel te bilken. want het ging om een oude zaak. Die ambtenaren dachten, het is afgedaan, dat hoeft de minister niet meer te weten. En hij vindt eigenlijk dat hij de Kamer wel goed heeft geïnformeerd... gegeven de informatie die hij toen had. En hij nam zijn ambtenaren in bescherming... en hij weigerde ze excuses aan te bieden. Tot woede van de oppositie. Ik doe een gebaar naar u. Ik zeg, bied excuses aan de Kamer hiervoor. De Kamer is onvolledig en onjuist geïnformeerd. Ja, het spijt me, meneer de voorzitter. Ik heb de Kamer niet onjuist en onvolledig geïnformeerd. En ik heb een voorbehoud gemaakt voor meerdere, voor dat er nog meer zo zijn. En wat dat betreft heb ik dus niets onvolledig gedaan en hoef ik ook geen excuses aan te bieden. Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat, geloof ik, aan deze kant van de Kamer... een aantal mensen vindt dat de excuus wel nodig zou zijn. Voorzitter. Nee, nee, ik doe, ik doe mijn uiterste best. Ik ben geconcentreerd nee, nee, erop. Ik heb u voortdurend geïnformeerd erop. En dan moet u niet, niet, niet, niet suggereren dat ik dat bagatelliseer. Ik bagatelliseer niets. Alleen ik ga het ook niet uitvergroten. Maar, maar voorzitter, dat is toch niet sterk, excuus. Dit is toch niet sterk. Want volgende week kan het weer gebeuren. En dan bent u weer niet goed geïnformeerd door uw mensen. En dan zegt u, ja, ik heb zo goed mogelijk mijn best gedaan. Dit is toch geen uh, uitgangspositie om met ons te werken? Denkt u dat als ik excuses bied dat het dan niet gebeurt volgende week? Ja, goed, hij had het een beetje gehad, geloof ik, hè, met de Kamer. Ja, dat mag je wel zo zeggen. Ja, eh, kijk, dat hij zijn ambtenaren in bescherming neemt... dat zal hem in ieder geval op zijn ministerie wel goed doen. Maar wat is het effect in de Kamer, denk je, van, van zijn, op zijn ministerschap? Ik denk dat de minister Heerle uiteindelijk hier toch wel door beschadigd is. Hè. Want het feit blijft dat de Kamer niet goed was... werd geïnformeerd door hem in februari. Ook al waren de, was dat dan misschien wel uh, verklaarbaar. Maar zijn ambtenaren hebben steken laten vallen in zijn richting. En bij elk volgend akkafietje zal dit weer worden bijgehaald. Dus ja, hij is beschadigd. Maar Hille was er totaal onaangedaan over en hij was soeverein in de Kamer. En dat is ook wel verklaarbaar. Hè? Het is uh, ongetwijfeld zijn laatste politieke baan. Dus wie doet hem wat? Ja, en het past ook wel bij zijn persoon, toch? Ja, helemaal. Helemaal. Wilko vanuit Den Haag. Zometeen een flinke domper voor duizenden studenten. Ze moeten tot een verrassing studiefinanciering terugbetalen. Ja, bij de A10 bij Amsterdam hebben ze al de hele dag last... als je het zo mag zeggen, het verkeer in ieder geval van de vaccinatieronde in Amsterdam-Zuid. Jolanda van den Velden, groeit de file daar? Nee, die blijft een beetje hetzelfde, Lucella. Als, dan hebben we het over de A10, de Ring-Zuid. Daar staat nog steeds, ook nu nog, tussen knopen Amstel en Oud-Zuid, drie kilometer. Volgens de laatste informatie eindigt die vaccinatieronde om vijf uur. Maar ja, dan zitten we eigenlijk nu al met de avondspit, want dat is duidelijk merkbaar. Verder is er een, een, een aanrijding geweest op de A1... Amsterdam richting Amersfoort, daardoor tussen Knopend Watergaasmeer en Muidenweg 9 kilometer file. Het goede nieuws is wel dat die weg weer vrij is, maar die file moet nu gaan oplossen. Daardoor ook het verkeer wat vanaf de A10 richting Amersfoort komt, dat loopt een beetje vast. Tussen Knopend Amsterdam Knopend Watergaasmeer 4 kilometer. Ook de A9, de weg richting Diemen, daar staat voor Knopend Diemen 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Lucella Carasso en Tim Overdik. En als u zich afvraagt wat voor vaccinatieronde dat nou is... waar het al de hele dag over gaat, het gaat over kinderen... die worden ingeënt tegen baarmoederhalskanker. Kijk eens aan. Het was eind vorige maand schrikken voor bijna 20.000 studenten. Ze kregen een brief van Duo, dus de oude IB-groep, dat ze in 2008 te veel hebben bijverdiend. De grens voor bijverdiensten voor studenten gold vanaf toen voor het bruto inkomen en niet meer voor het netto inkomen. Studenten moeten nu vaak honderden euro's terugbetalen. Zo ook Luc van Dort. Het was wel even schrikken. Uh, ik had het absoluut niet verwacht. Ik ben al zeer alert erop geweest om niet over die bijverdiengrens heen te gaan. En uh, ja, de jaren daarvoor is dat prima gelukt. Maar door verandering van de regels ben ik in 2008 dus uh, onverwachts overheen gegaan. Je had toch zelf kunnen weten dat die uh, regeling was veranderd van netto naar bruto? Ja, ik had het waarschijnlijk wel kunnen weten. Maar uh, ik ben niet dermate goed ingelicht dat ik op de hoogte was. Dus ik had het misschien zelf van de website kunnen plukken. Maar op het moment dat ik belde naar Duo, in die tijd uh, nog de IB-groep... Uh, is het mij niet duidelijk, uh, duidelijk gemaakt. Want jij belde op naar Duo om te vragen naar die, die rens. Ja, nogmaals, ik ben er zeer alert altijd op geweest. Dus ik wilde precies weten hoeveel ik bij mocht verdienen. Dus ik belde gewoon even. En is mij verteld, ja, de grens is bijgesteld naar 13.000 euro. Prima, daar heb ik me aan gehouden. Netto. Alleen helaas was die grens bruto. Ja, einde van het jaar, 2008. Toen dacht jij, nou, dat is mooi gelukt. Ik zit er niet, ik zit er niet boven. Klopt, ik zat er precies 10 euro onder. Ja. Nou, dan zit je zelfs goed uitgekind. Ja, absoluut. ben ik nogmaals zeer alert op geweest. Alleen helaas was het dus een bruto grens geworden. En dus zat ik er toch nog 1000 euro boven. 19 februari kreeg je deze brief van DUO. En daar staat dus in dat je er wel overheen bent gegaan. Met ja ongeveer 1000 euro. En nu? Ja, nou, dat klopt. En uh, ik ben ook best bereid die 1000 euro terug te betalen. Alleen het extra zuur eraan is dat de IB-groep wil, DUO... wil dat ik uh, ook nog eens 1000 euro extra boete uh, aan hen terugbetaal... voor het feit dat ik een OV-kaart in bezit had. Dus naast die 1000 euro die ik moet terugbetalen... Van het bijverdienen moet ik ook nog eens 1000 euro extra terugbetalen... Van, voor de OV-kaart die ik in bezit had. En dat uh, vind ik niet goed. Ga je dat uh, gewoon uh, leidzaam betalen? Absoluut niet. De ombudsman uh, heb ik al meegesproken. Ik heb uh, contact met de Tweede Kamer. aan precies te zijn. Ik probeer aan alle touwtjes te trekken om ervoor te zorgen... dat het uh, dit onrecht wat ons als student is aangedaan, uh, ja, weer goed te maken. Heb je veel uh, andere studenten nog erover uh, gesproken? Ja, online kom ik heel veel tegen. En Twitter... Uh, er staat er vol over. Er zijn ongeveer 20.000 geschrokken studenten nu in Nederland op dit moment. Dus ja, veel lotgenoten. Absoluut, ja. En dat hebben we ook gemerkt via ons Twitter-account NWS Radio 1, dat er veel studenten zijn. Uh, straks na vijf uur praten we verder hierover met Jesse Klaver van GroenLinks. Die heeft samen met andere partijen in de Kamer vragen gesteld aan staatssecretaris Zelstra. Het is elf minuten voor vijf. We gaan praten over het weer. Marco Verhoef, goedemiddag. Hoi. Wat opvalt is de wind. Ja, inderdaad, dat kun je wel zeggen. Um, boven land valt het dan misschien nog mee. He. meest matige windkracht 4, af en toe een 5. Maar het Waddengebied heeft vandaag al een, een harde wind gehad van tijd tot tijd. Dus een windkracht 7. Ja, en dat ga je dan toch echt uh, behoorlijk merken. Het is uh, wisselvallig. Het is ook een stuk ander weer dan wat we de afgelopen dagen gehad hebben. En wat veroorzaakt deze wind? Nou, we hebben te maken met lage drukgebieden. He. Die zorgen vaak voor on, onstabiel, onstandvastig weer. En vaak ook voor veel wind. En dan ga ik eventjes naar mijn weerkaarten kijken. En dan probeer ik het zo beeldend mogelijk, mogelijk uit uh, te uit te leggen. De, de grootste... die ligt boven de Noorse Zee. Dat is een heel eind weg. lage drukgebied. Lage drukgebied ja. Maar daaromheen circuleren... allemaal kleine randstoringen... zoals we dat noemen. Dat zijn kleine lage drukgebiedjes. En die worden om dat grote lage drukgebied... heen, vanaf de oceaan... over de Britse eilanden, de Noordzee... richting Scandinavië, geblazen. Nou, en vaak heb je dan treintjes, noemen we dat. Dat zijn meerdere van die randstoringen achter elkaar. We hadden er vandaag één. En als ik dan verder kijk, dan staat er vanmorgen... gewoon een volgende op het programma. En met een beetje fantasie voor vrijdag weer eentje. Dus wat dat betreft hebben we echt wisselvallig weer... en dan is het een beetje een komen en gaan. Want die treintjes die veroorzaken de wind, of die, die ja. brengen de wind? Ja, dat zijn eigenlijk gebiedjes waar het weer wat actiever is. En Je zult dat ook merken aan meer bewolking, eh, regenkansen nemen toe... en de wind gaat dan inderdaad opspelen. En als we dan inderdaad naar morgen kijken... dan zien we dat morgen waarschijnlijk de, de zwaarste over gaat komen. En dat betekent dat de wind nog iets zwaarder uit gaat pakken dan vandaag en misschien zelfs wel even stormachtig gaat waaien... in het noordwestelijk kustgebied, moet ik er meteen bij zeggen. Want als wij over een stormachtige wind praten... of even buiten dit verhaal om zelfs over een storm... dan is dat eigenlijk altijd aan de kust. en De meeste wind staat in Nederland meestal in het noordwestelijke kustgebied. En in het binnenland is het met de wind dan toch vaak wel een stukje rustiger. Ja, en dan is de trein vrijdag voorbij? Uh, ja, vrijdag komt voorlopig even de laatste over. En in de loop van vrijdag knapt het dan ook uh, snel op. Hebben we morgen dus nog een dag met wind, bewolking en wat regen. Vrijdag en zaterdag is het waarschijnlijk droog. En even een heel ander verhaal. In de loop van twee dan gaat de temperatuur ook omhoog. Misschien dat we wel naar 15 graden gaan. Yes, met zon. Uh, dat valt dan nog weer een beetje te bezien. Oké, okay, maar goed. Lekker, lekker temperatuurtje, klinkt goed. Marco, hoe was dat? Als u denkt, uh, wat is dat voor geluid? Dat zijn spreeuwen. Al een paar dagen vliegen er zo'n 60 tot 70.000 spreeuwen boven een wijk in Utrecht. Lars Soring, goedemiddag. Van de vogelbescherming. Eh, wat, wat doen die daar? Die spreeuwen? Die spreeuwen die verzamelen zich boven, boven Hoograven in Utrecht. Uh, eigenlijk om nog een beetje te socializen... voordat ze uh, met z'n allen een slaapplaats opzoeken in de avond. Socializen? Ja, ja het zijn uh, sociale vogels en uh, houden zich echt nu in enorme groepen op. Ja, beschrijft u eens wat ze dan doen. Want ze, ze gaan in een enorme groep schieten boven die wijk. Maar dat doen ze op een heel bijzondere, bijna harmonieuze manier. Ja, ik denk dat elke, elke ballet -choreograaf, choreograaf er jaloers op zou worden. Uh, ja, de, de beste omschrijving is een soort van luchtballet. Een soort uh, aan vorm. Uh, een zwerm die zich in allerlei vormen uh, door de lucht verplaatst. Ja, dus niet alleen in Utrecht. Vorige week waren ze ook bij mij in Amsterdam. en Het is inderdaad een soort ballet wat je dan ziet. Maar wat er dan opvalt, het zijn er zoveel... die dan heel snel van links naar rechts omhoog omlaag gaan... en ja. elkaar uh, ja, niet in de weg zitten zo, zo, zo te zien. Ja, en een echt goede verklaring hebben we daar ook nog steeds niet voor, hoe ze daartoe in staat zijn zonder tegen elkaar aan te vliegen. Dus dat maakt het allemaal nog eens extra fascinerend, denk ik. Ja, want daar ben ik dan wel echt nieuwsgierig naar hoe dat kan. Ja, we weten in ieder geval dat het een strategie is, eigenlijk veiligheid in de grote getallen. Om, zeg maar, de kans dat elke spril gepakt wordt door een roofvogel heel erg klein is in zo'n grote zwerm. Uh, Want wat is het gevaar dan boven zo'n stad? Zijn daar uh, uh, roofvogels die het op hen gemunt hebben? Ja, er zijn uh, verschillende soorten roofvogels. Ik denk dan aan spervers, maar bijvoorbeeld ook uh, slechtvalken. De snelste roofvogel uh, ter wereld. Uh, die nu in Utrecht het ook op die, uh, op die spreeuw voorzien hebben. Dus die duiken ze regelmatig zo op die zwerm af. En uh, die maakt dan weer een mooie zwenkende beweging. En ja, die, die slechtvalk uh, is dan meteen zijn fixatie op de vogel die, die hij uh, in het vizier had kwijt. En, en kan weer opnieuw beginnen. Ja, er zijn beelden van gemaakt. We, we, we hebben ze getwitterd uh, via ons uh, Twitter-account NWS Radio 1. En dan zie je inderdaad die, die vreemde vormen. Maar dat doen ze eigenlijk pas aan het eind van de dag is mij ook opgevallen in Amsterdam, zo tegen zonsondergang. Waarom is dat? Nou, dat is inderdaad uh, helemaal correct. Um Overdag zijn die spreeuwen eigenlijk overal in de wijde omgeving: gewoon naar voedsel aan het zoeken en um, zich wat aan het poetsen. S'avonds verzamelen ze zich in grote groepen uh, in de buurt van een slaapplaats, waar ze opnieuw ook met z'n allen bij elkaar slapen en de nacht doorbrengen. Nou, slapen doen ze niet hoor. Ik kan u melden dat ze bij mij tegenover zaten in een bal met z'n allen en een hey, maakte van je welste. Ja, ja, het is een enorm geluid wat ermee gepaard gaat, maar het is tegelijkertijd ook wel ontzettend indrukwekkend om te zien. Ik vond het fantastisch. Alleen, er waren nog wat mensen met hun auto's bij ons in de straat die er niet zo erg blij mee waren. Want dat komt er ook bij kijken. Ja, ik, ik kan me er iets bij voorstellen. Het heeft een kleine prijs inderdaad. Um, maar goed, ja, je krijgt er wel iets, iets unieks voor terug. Het is echt bijzonder mooi om te zien. Hoe lang blijven ze dit doen? Nou, we weten in ieder geval dat uh, zodra het broedseizoen begint... Uh, de lente is al volop in aantocht... Um, dan zul je zien dat die grote groepen uiteenvallen in, uh, in paardjes en zich gewoon weer over het land gaan verspreiden. En uh, ja, dan is dat zwermen ook weer even voorbij tot aan het late najaar. Tot aan het broedseizoen kunt u ze bewonderen. Boven Utrecht. Hartelijk dank, Lars Soering van de vogelbescherming. Dat is eigenlijk een soort spreeuw zoekt. Spreeuw dus op dit moment. Ja, nou, ze hebben ze gevonden. Goed, dan gaan we praten over de kinderopvang. Want die gaat het kabinet volgend jaar fors meer kosten dan was bedacht. Dat blijkt uit Ramingen voor de voorjaarsnota. Tegenvaller ligt rond de 200 miljoen euro. Vanwege de stijgende kosten is al eerder besloten... tot een versobering van de kinderopvangregeling. Toch dreigt nu opnieuw een overschrijding. Dan komt minister Kamp binnenkort ook nog met zijn plannen... vanwege de bezuinigingen die dit kabinet wil doorvoeren. Barbara Tellingen vroeg aan Kamp... waardoor de kinderopvang veel meer gaat kosten. Het is een, vooral het gevolg van andere ramingen, maar er zijn ook nog wat andere ontwikkelingen. We zijn dat nu precies in beeld aan het brengen. En dat gebeurt ieder jaar in het voorjaar bij alle ministers, alle ministeries. Want dan ga je weer kijken van hoe is nou de begroting voor het volgende jaar, dus in dit geval 2012. Hoe moet die eruit zien? Wat zijn de ramingen? Wat zijn de meevallers, de tegenvallers? En we zijn dus wat dat betreft ons gewone werk aan het doen, ook voor de kinderopvang. Kun je wel zeggen dat het een voorse tegenvaller is? Als je eerst raamt dat je een, een bepaald bedrag nodig hebt... en vervolgens maak je een nieuwe raming en die komt op een wat hoger bedrag uit... Ja, dan is dat een, een tegenvaller. Maken er ineens heel veel meer ouders gebruik van? Zou je dat kunnen denken? Of is het daar te vroeg voor? Um, dat is, um, kun je niet zo zeggen. Het is zo dat um, er de laatste tijd een hele forse groei geweest... in de uh, vraag naar kinderopvang. Uh, en dus ook een hoog bedrag aan kinderopvangtoeslag... wat daar weer voor noodzakelijk is. Uh, maar ja, er zijn ook wel ontwikkelingen de andere kant op die uh, mogelijk te voorzien zijn. En dat zijn we nu aan het bestuderen. En kunt u al zeggen uh, waar u het geld, wat dus zo tegenvalt, vandaan kunt gaan halen? kan ik u nog niet uh, zeggen. We hebben nog een uh, forse um, bezuiniging die we door moeten voeren Sowieso. op in, opvangtoeslag. Een uh, hele forse bezuiniging. En we zijn op dit moment ook hard aan het werk om die bezuiniging vorm te geven. En hoe we dat doen, of we dat via het uurtarief doen of op een andere manier, dat weten we nog niet. Daar zijn we over aan het uh, nadenken en verschillende modellen aan het vergelijken. Is het ook een optie dat van alle kindregelingen die er bestaan... dat er regelingen verdwijnen of veranderen? Het is niet goed voor mij om te gaan speculeren als we nog aan het kijken zijn. Het is wel zo dat er in totaal zo'n twaalftal kinderregelingen zijn in Nederland. En wij hebben tegen de Kamer gezegd dat wij al die verschillende rege regelingen... nu op een rijtje aan het zetten zijn, met elkaar aan het vergelijken zijn... en kijken of daar misschien slimme combinaties te leggen zijn. Mensen vragen zich natuurlijk af, bijvoorbeeld de kinderbijslag... Gaat, ja. wordt die inkomensafhankelijk... Gaat die verdwijnen? Gaat die veranderen? Iedereen wil dat natuurlijk wel graag weten. Ja, maar pas op het moment dat we zelf de zaak voor onszelf op een rijtje hebben en een eigen besluit hebben genomen. Eerst ik op het ministerie, dan in de ministerraad. En dan, als het uh, in, in de vorm van een wetswijziging moet, komen we met een voorstel bij de, uh, bij de Tweede Kamer. Maar dat hoor je veel, hè, die variant. kinderbijslag kinderbuislag, inkomensafhankelijk. Wordt die variant onderzocht? Ik kan er niet meer over zeggen dan heb ik nu heb gedaan. Ranking the News.